He? Je moet ook iets laten wat niet zo goed voor je is, want dan heeft dat nieuwe meer effect op je. Maar stel je, ben, nou, 3000... okay, yes. nou ja, ik... ben ik nou, ook al drie dagen. Oké, nu. Stel maar eens even. Stel je voor. Ja, ik stel me voor ja. dat je nu hier ziet staan. Ja. ja. En dat je hier ziet staan. Ja. Stel je dat nou eens allemaal bij elkaar voor. Zending nou, sending recording krijg je dan bij elkaar. Hmm. En huh? dan? Dan moet je indrukken. Dan zijn we in de lucht. En, en, en maar dat staat er normaal nooit? Nee, eigenaardig, nou je zegt. Waarom staat het er normaal nooit? En ja, nu denk je even... Heel goed, Els. Zou het misschien de tijd zijn voor uh, Round Midnight? Je weet het niet. Round Midnight. Round Midnight. I do pretty well, till after sundown, supper time I'm feeling sad, <coughs> but it really gets bad at midnight, memories always start no, around midnight. From midnight I got the heart to stand those memories when my heart is filled with you and on midnight those are two when some quarrel we have. It's a man Doesn't mean That's how love Is for A Darling I meet you Lately I'll find You're Out of my arms And I'm out of My mind Yeah Let our love take wing. En dan eh, gaan wij. Round midnight. Oh het muziekje van de Fransen. Round midnight. The angels sing. Met alle hoofdpieters. For your returning. We gaan weer. Let our love be sing. Round midnight. I have some. Found... Is er right nee, We zijn allemaal niet in beeld, dat is goed, hè? Comes Dat ga ik even regelen. Ik ga even die camera regelen. Dat is een beetje raar zo. Hè? When old midnight When old midnight <laughs> When old midnight Oh When old midnight When old midnight comes around comes around maar ben jij ja. niet in beeld of zo? Nee, hoor, oh, dat weet je wel. Oh, maar Dirk met zijn stappen. Zo, thuis. dat hebben we toch geinig gedaan. Maar nou zie ik jou wel, maar dan zie ik mij niet. Ik zie Floris niet. Wat hebben we toch anders dan normaal? Moet Moeten zijn. Ik dus. ben hier. Oh, maar Floris moet hier bij dat flesje bier zitten. Floris hoort altijd bij het flesje ja. bier. Wat is ik nou ken hier niet eens van de flesje bier. Hé, hoe zit je? Het zit lekker allemaal. En nou kunnen we dus een beetje beter. Het lekker. Lekker. Ah, lekker. Je hebt een schip toe. Nou, nou, ik, ik krijg wel een mijn rug. Ja, wat dacht je, van mij... Ah, ah, ah, ah. Erachter, wat de kinderak. Gek ding, hè? Uh, Zit ik zijn ambijzen. We hebben vloers, we hebben nu niet op raadje, Nou, als het goed is, als ik nou ga zitten, dan jo. ben ik daar. Niet. Nee. Dit is aan mijn voorhoofd dan. Mm -hmm. Dus ik moet iets meer weer hier komen ja, je zitten. Durf, dus ja, ja, ja, durf, nou, ik zal even ja, proberen ja. zo min mogelijk herrie te maken. Uh, nou, daar zijn we dan. Nou, vertel eens wat over je stapperteller, Ik weet niet, maar het lukt mij niet om in beeld te komen, hoor. Ja, ja, dat was ik in één keer. Ja, nee, helemaal Nou, goed maar dat ik weer uit beeld ben, geloof ik. No, no, no, no, no. Maar vertel eens over je teller. Ja, dan praat oh, ik die man. <laughs> ja, ik heb een stappen teller. En ik had, eh, voor, voor, als je goed de bloedlijn laat pompen, door, moet je dus 10.000 stappen per dag hebben. Niet en ik had, Ik had er 22.000. Wij dan. zijn op internet op de radio. Oh, joh. Joh. <laughs> ik heb 22.000, maar ik druk nog op een knop in. Ja, het niet. Alles weg, ja, het klote. Dat had wel een record van me. Ja, ik, ik, Maar ik, ik als je die, al die mensen nog wat te vertellen hebt, die mensen in ieder geval even goede ja. avond. Zoveel, 22.000, zoveel. En ze nou, zijn eruit. Nou, nou, nou heb ik er al weer. He? Het... Nou heb ik er al zoveel bij. Ik dacht dat het een mobieltje was. Ja, is het ook een soort mobieltje. Er, oh, dat, wilt, dat uh, ik geef hem even hebt. door. Dat lukt wel. Zo, dan gaan wij hem nog. Nou, oh, oh, oh, ik heb net, het is ook net een mobieltje. Hm. Nou, vertel eens even. Ja, nou. Ik heb hem weer afgedrukt, heb je nee, weer geen cijfers? Niet, nee, he, geen cijfers. Oh, wat nee, erg ja, mensen, mensen, niet. mensen. Nee, wat was al 7.000? Ben ik nou echt nee, in beeld 700. met die stappenteller? Want het wordt ja, wel lekker. Wel. Dit is dus de stappenteller. Ja, zo is het bij bijna, maar waarom leeg ik stap? Meneer Torop. Jo, en meneer door. Torop is dus ontzettend handig, want ja. hij vergeet toch altijd al alles. Nou ja, En nu heeft hij een dan... reden om iets te vergeten, want dan moet hij weer teruglopen. Nou, ik heb vandaag heel veel stappen gemaakt in thuis, dus de tuin. Volgens mij zit ik te schudden met het ding, ik voel er een ding in kloppen. Ja, ik heb nu alweer 759 stappen. Ja, en 12 keer geschud door mij. Ha, ha, ha. Ja, hij ging achteruit. Ja, vertoen. Hij ging achteruit. Hoe kan dat nou? Je zat op 780, je zit nou op 760. Doet nee, dat wel 59 kloppen. Nee, kom op. Wel, joh. Hè? Nou is die ene zet. Ja, nee, ik kan er ook niet achteruit gaan. Niet. Ah, niet gek, niet, niet meer langzaam gek. Maar, maar waarom moet je die komen? stappen tellen? Nou ja, om die stappen te tellen. Dat is logisch. Het woord zegt het al. Nee, ik had er vandaag... Als je dus 10.000 stappen op een dag neemt... dan is dat goed voor je hart en bloedvaten. En als je dus, zoals ik, het dubbel doet... is het misschien nog, nog beter. Maar... Ik heb het vandaag per ongeluk ingedrukt, toen had ik 10 en toen had ik weer nul en nu heb ik alweer 700. Nee, maar toen we op het land weggingen, toen had je al 20.000 Ja, precies. Dus ik had 22.000 lopen. Dus je hebt echt thuis te weinig gelopen, dat vertel je me niet. Dat loop je nou nog even een paar keer heen en weer dan? Ik ga zo even ijsberen. Dus, okay. Maar hoe vind je het een stappenteller? Wie zou het ooit hebben gedacht dat ik gewoon een ja, stappenteller? ik vind het raar. Overal in de supermarkten was dat op een gegeven moment een presentje en heel een heel goedkope ja. stappenteller. En dan krijg jij er eentje in de stad gewoon een ziekenhuismerk. Ja, goed hè. Krijg je van het ziekenhuis een stappenteller? Daar krijg je een tellen voor. En dat doen ze dus echt voor rantenbielen zoals jij, die ja. echt door niets te motiveren ja, zijn, vroeger maar mensen wel door cijfers. Vroeger had je toch van die mensen die moesten dus tellen... Hoeveel meter, je, hè? dat waren toch, uh, wat waren die mensen eigenlijk? Dat waren, oh, ook randenbielen. Ook randenbielen, maar de, de eerste kartografen die werkte toch zo. En, uh, hoe, hoe, hoe groot was het ja, was die ook? Ja, weet je ook nog tel. even de status van cartograaf en, en naapigist. Omdat je nafie... dan eenmaal een stappenteller ja, van het ziekenhuis hebt zien. Dan, maar, je, dan kijk, je niet niet zomaar, dan moet je dus een staat van verdienst hebben. Dan moet je dus niet liegen. Je moet heel sterk zijn. Ik heb ook een haar op mijn eikel. Ja, tuurlijk. Iedereen die nooit gelogen heeft, heeft haar op zijn eikel. Je, je wordt geboren, elke man, dat weet iedereen, wordt geboren met haar op zijn eikel. En als hij eenmaal in zijn leven liegt, is dat weg. Dus ik ga <lacht> Ik moet het voor de eerste keer zien aan Els en toen ze uh, is gewild. Ja, ja, ik moet het ook geregeld bijknippen natuurlijk, want ik heb hem nog nooit op ja, Nee, ik durf dat niet. Het is zo'n gevoelig plekje. Je moet het afbranden. Afbranden. Nee, hartstikke Nee, je moet niet helemaal dan denken dat je leugenaar bent, natuurlijk. Ah, oké. Okay. Heb je nog wat uh, vogeltjesdans of zo? Kun je dat spelen? Hoe kom ik nou met de vogeltjesdans eigenlijk? Charlie Parker! Nog? Ja, ook. Niet die alien dat ben ik. hè. Oké, okay. <coughs> SQO? Geen aliens meer. Ik ben daar niet meer. Als het goed is, dan is het nou. Zie je dat? Hè? Die, die, hier met de die, met een pappenhaar. Die leuke tijd zelf, vriend. Charlie, die, is de die, die, die, die, die, die, Parker, de birds. Je hebt dat Bert genoemd. Ik weet dat nog, joh, Charlie Parker. Charlie Parker is een bijna, maar is Eskimo maakt mij uit voor een alien. Dat ben je Guus. Wat spermje eten, dat kom je gewoon aan. Dat is de hele wereld gespet. En daarna vragen mensen om op in beeld te komen. Ik was de hele tijd in beeld, maar dan was paars. Dan moet ik even oké zeggen, Ik is meer op ons janisiek. Want hij je out with me. I don't blame that good Honey road. Eh, wat zeg je nou, sukkel? me by ik hoorde echt een zijn. Je zei suckel. I know the reason But. why. So much Je zei sukkel, man. Honey, suckel. Komedy. Ja. Oh, oh, oh, kampen, got, dat, he, dat is de beste. Kampen, voelie. Maar voelie baby. het oh, eigen. Dat dingetje wat om de nootmuskaat heen zit. Uh, om de nootmuskaat heen zit, voelie. En als dat uit kampen komt, is het kampen, voelie. Waarschijnlijk, misschien. Goodness, nou, maar in kampen zijn het uien, want het and zijn de kampere uien. Precies. En gisteren was er een Zeker. uitzending van Robert met uh, ging ook over kampevoering. Echt waar? Ja, serieus. Er was een het ruikt. geurtje en zo en het voor alles. Nee. Ja, wat voor uh, nog meer dan. Nou, bijvoorbeeld ik vroeg het laatst aan mijn IJslandse deskundige. Ja. Dat deed Robert ook. En die zei, maar die sprak geen Engels tussen. Ze loop in en loop uit en loop door je nek door. en ik eten. Als zo jong is ik dat. in naadloos gaat hij balaton. gelijk baladon. Ik toch en daar dood. Muziekje, wat halop, niet gevat en ietsje recht benaderen. Mooi is kruipen, pijnlijk kan afroosen, Kom bij kampen die voelie, die kampen die voelie. Takke noeken, deglut, en dan was je tegen de troon. Dan was je tegen de Als mensen van ver komen lijkt het altijd heel belangrijk. Hè? Ik had van het ook een IJslandse expert bij de volgende keer. Was ik maar op een berg geboren. Je bent op een berg? Ik ben op een berg geboren. Op een heel klein berg, hè? ja. een heugeltje. Hoe vinden jullie die trummer een beetje irritant, hè? Ja, hoor. Ja, want jij bent niet. Het, ik ik zit het nou irritant te doen. Even horen hoe dat klinkt. Kamperfoolie. Dat is de foolie. Die zit dus om de noodmuskaatnood heen. Dat is een oranje rokje. En dat is foolie. Breng je hem naar kamper, heb je... Kamperfoolie d d d Dat achter bubbels. Hey, daar zit Jik. Jik, zonde van mommen. Jik. Hey. Oh, Jik. Goodbye sugar, goodbye sugar. You Just have to touch my cup, baby, Yo. Oh, die Eskimo. Is, uh, die is heet vanavond, hoor. So sweet when you stare at. down. Ik I'm taking the kiss from your lips. Feel the honey trip perfection, goodness knows, on his road. Hé hey, sukkel, hij zegt het weer. Yeah! Dat Charlie Parker, dat bekam allemaal vanwege de pontjes, Charlie Parker is die man die de heeft ballpoint heeft uitgekomen. De ballpoint, hè. De ballpoint, oh nee, de ballpoint. De ballpoint. De Parker. Charlie. En de butler, ik ben namelijk de butler van Els, maar de butler van uh, Lady Penelope is natuurlijk uh, Barker, hè. Je... Ja, dat is ook parken. Dat is van de, van de Thunderbirds. Wie kent die nog? Die, die leven echt door de Thunderbirds. Zijn we allemaal Thunderbirds of Thunderbirds? Thunderbirds, nee, echt. Door, Floris gelooft alles. Echt. Ik heb bijvoorbeeld laatst even Floris gezegd: van nou, ik zie er eigenlijk heel anders uit. En hij gelooft mezelf. Tuurlijk. Sterker nog. Hij heeft nachtmerries schat, jongen. Hij heeft nachtmerries gehad vind je niet? Dat zou nog. Ja, dat nee. nee. zou dus is pas 28. Ja. Dat hoorde ik net ook. Dat zei. Wie zei dat ook. Ja. <laughs> hey, dat was er hey, was nou over, over leeftijden gesproken. Ik heb net toen ik hier kwam een film gezien van een, uh, een Tibetaanse monnik. En die werden dus niet ouder omdat ze een rol bij hen droegen. Ja, maar dat is van het boeddhistische omroep. Precies. En als ze die rol dus wegdeden. Hij werd meteen heel oud, Guusje. En 60 jaar later. Je moet ook nooit een rol met je nemen. Wat, een rol? wat ja. een rol dan ook. De rol die de wereld zou kunnen veranderen, die moest je dus beschermen. je de hele tijd. Toen heb ik gevochten ook. Nee, weet de... je, eigenlijk moet je ook helemaal nooit een rol spelen in je leven. Je Rock'n'Roll. Je moet echt jezelf zijn. Rock and roll. Moet en je dan doen. zullen de meeste mensen denken dat je echt niet serieus bent. Ja, wat is ik, serieus? Ik ben, nou, serieus. Companseer hem. De meeste Leg mensen die tegenkom, die spelen echt een rol in het dagelijks leven. Echt waar. En op het moment dat. ...dat ze dat niet meer mogen of kunnen doen door allerlei omstandigheden... Ja, dan komen Vindt ze het jammer, in eerste instantie in de problemen. In de problemen, Maar wij leven al ons hele leven zo. En heb jij er problemen mee? Ik heb de rol van rock and roll. Dat is het. Ja. En ik luister altijd naar mijn lichaam, toch, he Floris? Hmm. Ik ben eigenlijk een klein punkmannetje natuurlijk. Ja, ja. Ik luister <laughs> naar mijn lichaam, maar het vandaag over. <laughs> dus ik, en je lichaam zegt vet... Vet eten! bijna bewegen en, enzovoort Dat zeg ik luister naar me liggen die signalen krijg ik wel ben ik jong aan me liggen <laughs> heb je een vet liedje over hey, Johnny and Jones vragen ja, ze ja. Wel? Ja, zeker Eskimo altijd Johnny and Jones maar je hebt geen nieuw liedje voor Johnny and Jones nee ze hebben zelf ook geen nieuw liedje meer maar als je deze ook wel van Johnny, want die had ze zo slim geweest dan. Oké. Tot de vruchten, the fruity. Tot de vruchten, vruchten. Tot the vruchten, fruity, Tot de vruchten, vruchten. Tot de vruchten, vruchten. Tot fruity, the fruity, fruity. fruity, fruity. I fruity, Strawberry too But let me tell you It's good, good, good, good, for me, boy. Turn pretty from hoodie, pretty, pretty. from hoodie, pretty. Turn from hoodie. don't put, put, put, put, hier even, ja, als je op deze zet. Als je, kan dat, je dat, dat maar weet. Als je dat niet. weet. Zwaar heet. Peper hier heet. heet. Als je dat maar weet. Als je hem heet, komt toch nog heet uit je. Nee, schat. Als je dat maar weet. Heeft onder Willem ook weer een boeget dag in Egypte? Heeft u wilt kiezen praatjes voor? Je zou een peper als zetdoel kunnen gebruiken. Toch? Ja. ja. He, het is lekker wat kan. Zou dat uh, van Wink van Kempen, zou dat nou een een of andere reclame stunt zijn? Of uh, is dat de, ook kunst? Hoe is Bing van Kempen dan? Hij is er gewoon steeds niet. Wie is dat? Dat is de master of sweepjes. Uh, Nooit van Het is ook nog uh, de wizard of... of uh, weet ik wat? Nooit van Van Kempen? Het is, het is een boy uh, ook man ook. Maar hij steekt naar de radio. En iedere keer zitten wij warm te lopen, dan komt er geen komt ding niet, En dat is de enige opgereden radio met een half uur uitzending. En dat doet er dus niks. Dan, dan horen we de hele tijd dus opgereden, en die zegt dan, is heel vaak muziek hierachter, dat je gestoord wordt. Ja, dan horen we dan uh, van, ja, nee, dit is de radio, ja, het is nog steeds geen contact met de uitzender. En, uh, is zit natuurlijk veel te druk bezig om zich te pijnigen? Dat Is niet. Die, die die krijg je ook nog pijn in je eigen hersen als marse priest, niet. Ja, maar dat zou een maan zijn. Dat ben ik dus nou al weken, nou, Wink. Ik heb wel trouwens van Wink hele mooie beelden gezien. Ja. Kijk, ik weet wel wie Wink is, namelijk nou, die toen een beetje lullig. En wat is? Maar het is dan vast me dat Wink gewoon niet op de radio komt. Misschien wil hij veel leuk op de televisie. Nee. Hij is veel leuk op de radio. Hij nee, kan ja. echt babbelen. Hij kan echt praten. Maar dat hij was... komt daar niet. Wink. Alleen op de naam van het programma. Woorden met Wink. Dat gaat ja. alles bekeken. Ruzie. Dat ja. is leuk. Maar hoor het best niet. is lekker. En dan pijn het dus je hersen. Of Andermans hersen. En dat is ook een vorm van martelen. Uh, Johnny Jones. To the fruity fruity. To the fruity fruity. To the fruity fruity. To the fruity fruity. Fruity toot, Fruity Fruity toot, toot, toot, fruity, toot, mm -hmm. toot, fruity, toot, toot, toot, toot, toot, toot, toot, toot, toot, toot, toot, toot, hoe enthousiastie wordt het? Ik kan alvast wel. Doodde. Hey, doet de fruity fruity, fruity doet oh de fruity fruity, doet de fruity fruity, doet de fruity fruity, doet de fruity fruity, doet de fruity fruity, de en daarom... Ik ben helemaal niet meer zo slaperig <laughs> als hem uit. Hoe kan dat nou? Omstandigheden. Dan kun je altijd alles mee verklaarden, dat woord. Omstandigheden. Jij ja, kwam net heel slaperig hier. Ook Natuurlijk ook van die film die op televisie was. waar die. Oh, je hebt een film gekregen ja. ook nog. Dat nee. is heel raar. Hè? Kijk jij wel eens films. Spannende ja. films zeker. Er was een film van, van een vechtende monnik. Een monnik die vecht. Ja, dat, dat mag allemaal. allemaal. Tuurlijk mag dat. Nee, nou, je maar, hij moest wel even de wereld verdedigen hoor, lief. Hij moest wereld, er binnen, het was een rol. Dan dus kan je nog een leuke dichter erbij zitten. Nee, want dan kan je niet spelen zo. Dat is dan leuk. Nee, Floor, het gaat niet... zo weer, Dat is een wekelijkse. Het kan wel zo kunnen. Worden. Nee, dat is een je moet hier zijn... meer voor gaan zitten. Slaat ja, ja is dat gaat een... gezellig, hoor Floor. Bijna, bijna. Ja, oh, ik ik vond, folks. Wij ja, nog meer hier. Zo. Zouden we zo, zo ook oplopen. Allemaal. En dan kan ik je kamerlijker het is gezellig. Kijk, je dus nog zo wat zo kunnen oplopen? Ik in twee in gitaareren. Gitaareren. Ja, ik heb nog steeds proberen zo. Mijn hoofd, maar nou moet bulbelstrook nog zijn. heb nou ja, persoonlijk experiment ook gezet. Kijk, dan dan nou, nou ben ik er op. wel. Dan moet ik de microfoon iets verzetten. Dan ga ik even herrie maken. Tak, tak, tak. Boem, boem, boem, boem. Maar, nee, dat was ik zelf. Het is ook weer raar. Nee. Dat je er gewoon doorheen gaat zitten schermen ja. Als het gewoon herrie is. Je weet dat de, dat de eerste... Immunologische proeven werden gedaan door hondenhoofden af te snijden op een andere ho honden. Oh, mijn broer, is dit nou weer een verhaal? Werker. Nee, dat is echt. Wat? Dat waren verhaal. wetenschappers, jongen. Dat is al een kort experiment Ja, ja Nou, nog steeds. Flip het toch? Maar plaatsen zijn eigen kop gebruiken. Maar werkte dat? Nee, natuurlijk niet. Dat weet je ook wel, maar dat wisten ze niet. Ja, maar ik mag het toch vragen. Ja, dat wisten ze. Brown Kwaar heette die meneer, die die experimenten Ja, zeker weten. En dat is een hele beroemde. Ja, dat is niet zomaar in januari. Ook, ja. Ze proberen maar alles. Eerst met hondjes, en dat was goedkoper, later Apenkopjes. apenkoppies. Dat is ook een liedje, dat zingen de broers altijd, van... Ali is een Apenkop, Ali is een apenkop. Ja, dat was wel op, hij luistert. Ali is een Apenkop, En al die broers in het duiken. Hij is een Apenkop, hè? Nou ja... Nou, speel daar wel een leuk liedje over, hoor. Als je op Rockin' the road, we gonna bump, jump. Rockin' the roll, we gonna bump, jump. Rockin' the roll, we gonna bump, jump. Rockin' the roll Rock Rock Rock tonight. I got a baby, girl she just be true. Yes, I got a girl that be true. Yeah, but I do, baby, don't know what to do. Rockin' and, and roll we're gonna bump, jump. Rockin' roll. the rollin', we're bump, jump. We bump, jump. Rockin' and, and rollin', we're gonna bump, jump. Rockin' and, and rollin', bump, and, and rollin', we're bump, jump. Rockin' and, and rollin', we're bump, jump. Rockin' bump, jump. Rockin' and bump, jump and roll. We're going to bump, jump, rockin' and roll tonight. Well, dust, dust, and dust, dust, dust, if the whopper don't get you to lick off. We're gonna bump, jump, rockin' and roll. We're going to bump, and jump, rockin' and roll. We're going to bump, jump, rockin' and roll tonight. Roll up, pop. If they approve of the name, people. Eskimo, bow come to the joint room. It's a good Esky-Bow. Nou, Floris krijgt een complimentje van Eskimo. Ook een... Ja, maar die is veel te stond om de, de, de nee, werkelijkheid nog te... Eskimo is de... ook een begnadigd gitarist, Eskimo. Ja, maar is kan... allemaal playback wat Floris doet, Eskimo. Dat Eskimo ons, het is 030, dat Eskimo ons even kan bellen. Want hij kan die horen, dat is echt een ongelooflijke punkheld van vroeger, man. Ja, is dit zo? Serieus. Eskimo, bel dan even. De punkgitarist van Amsterdam, jongen. Is het zo? Dat is fantastisch. Eskimo, even bellen dan. 030, 25, 16... 9, 4, 1. Of aflopende kwadraten van 5. Vijf. 5x5 vijf vijf is immers. 4x4 vier vier is immers. 3x3 drie drie is immers. 2 x 2 en 1x1. Één één. Één. Briljant. Het laatste deel <laughs> op de oude vloer. Hebben jullie nog eens gezien van die familie die, die niet recht op kon lopen? Jongen, dat ging wel nou al twee weken lang. Ik vond het wel interessant. <laughs> Ze kan er geen glazen worden. Ja, ze kunnen wel heel goed onkruid bieden. Dat weer je wel, hè? Ja, dat ook wel. Nou dan, wij hebben behoefte aan dat soort mensen. Maar we hebben ook behoefte aan mensen die gewoon heel goed zijn om op kantoor te zitten. Nou, ben ik ook, Gus. Ja, jij zit op het kantoor. Ah, ja, Maar dat helpt dus niet. Hé, maar hoe vind je mijn kantoortje dan, Guus? Jouw kantoortje, dat is je bed. Ja, pak je, ja. Ze mogen bij bijna op kantoor komen. Zo vooral allemaal afblijven. ja. Dat is de caravan, hè? Dat is mijn kantoortje. Zijn kantoortje, mijn kantoortje, zijn kantoortje, zijn kantoortje. Hé, hey, wat is Johnny? Mijn me could speak. Estimose itself me to speak. <laughs> <laughs> <laughs> yeah. Night, and stars above the shine so bright, whoa, whoa, whoa. the mystery of their fate alive, whoa, whoa, whoa, whoa. that shines upon Ja, hoe kun je dat nou doen? Ik vind de muziek goed vanavond. Jammer hoor. Kun je er even slecht spelen? La la la la la la la la la la la la la la Nou is het la la la la la la la la la la la lekker. la la je la la A dream of love is coming true within our dearest caravan. telefoon is steeds kapot. Nou, weet je, als jullie spelen, kan je dat dus niet horen. Dan moet je dus maar gokken. Dus volgens mij hebben mensen de hele tijd gehoord alsof het bufferde of van alles. Geinig, hè? Dat is wel leuk. Maar als jij nou door blijft praten, dan hoor ik even of er een tube heen hoort. Maar dan... Oh, niet geloof, niet. Oh, met derde uur ruzie gemaakt die naar de ging. Ik vind helemaal zo ik hij heeft me Ja, dat was ik. Ja, wat Mannetje. Ja. Baasje buiten. Ja, wat, u. Buiten. ja wat, u. Dat is een uitspraak van Lina, alsof die Vrouw, barst binnen. Man, barst buiten <laughs> Dat is niet. Dat het Wat deed het gastje? Ja, goed. hè. je niet eens meer geluid uit de spiegel? Dat is waar. Ja, dat is Willem Duis hier. Wat dan? Dat, hebben jullie dat nou? We horen nu tuut uit de speaker horen, maar ik hoor helemaal niks, meer. Tom, je zegt even een buffer en daarna keihard. Ja, zie je, nou, dan ga ik keihard, kom op. Dan moet je wel gelijk doen dan, dan moet je niet zeggen. Mm -hmm. Zuchtjes, zachtjes, het gaat om het effect. Ik zeg het wel hard. Ik heb hem de <laughs> dat, is, dat, is dat is dus echt een teringtoon. Dat is dus echt een teringtoon. Dan horen mensen 17.000 mensen. En dan moet je alles aanpassen. Dan hoor je mensen ook heel hard. Dan hoor je mensen ook heel hard. heel hard. Dan je een Hallo, -ha. -ha. ja, oh. hier is de telefoon. Hallo, is de telefoon? Ja, leuk. Nee. Hallo, met bubbels. Want dat die op zachter staat, toen gaat je spreken. Hé, hey, Eskimo, hoe is die? Eschimo, Heb je ja? net die, die Riever al gerookt? Ja, wat is het? Wiet of hashish? Zo horen niks, hè. Ja. Wiet, kiebieten, geinig is dat, hè? Hoor we nou op zo'n waren roos? ook. Hè? Oh, maar oude dag is het ook ja, nog wel wat, te trekken, ja? wat ja. Geinig Eschimo, is dat, hè? Hé ja, hey, ja. Ganja, ik hoop dat de baas ook zo even die Riever doorgeeft. Die rookt hashish namelijk. Nou, gaat... natuurlijk. Bij mij is het ook om het even, hoor. Gaan we zo ook nog zo'n zo song voor je zingen, hè? Van, I'm going to get high. En dat is zoiets, toch? We gaan de volgende keer samenspelen. Huh? Ja, je moet even geluid maken. Niet wat groot je zo. Dus je moet even hier zitten. Ja, die zijn... ben jij uit 58? Ik ben uit 53. <coughs> Daarom. Ga even hier zitten. Want die mensen horen je niet als je door de telefoon te komt. Ja, hè. Ja, maar, ja, precies, dit is de truc. Dit is de truc, kijk, dan hoor je ook de mensen aan boord. Nou, kan ik jou nog horen, Eskimo? Ja. Nou, dan hoor ik die Eskimo-ampenfuus. Ja, maar dat is heel makkelijk. Dan neem jij deze. Oh ja. Dan gooi deze telefoon op de grond. Ja, jij ja, moet je zelf hier moeten zien, jongen. We zit hier in een of andere dans En Nou, ik... Kan ik jou horen? Ja, ik hoor jou Ik kan jou ook horen, en waarschijnlijk kan de rest jou nou ook horen, als het goed is, hè? Zeg eens wat? Ja, ja, ja, ja. ja. Ja, ja, ja, ja ik, ik hoor in de andere kamer nog een, uh, zeg maar een anderhalve minuut geleden. Ja, dat vind ik ook zo wonderlijk. Dat, dat, dat, dat lijkt net als je kan buik spreken dan. Hè? Ja, ja. ja. Het zo merkwaardig. Dan zeg je wat en dan hoor je twee minuten later te Dat vind ja, maar ik, ik, ik zo Ja, ik hem heel zacht te staan. Maar de, als ik dan zo direct, uh, als ik hmm. ophang naar die andere kamer weer terug redden, dan hoor ik het... Uh, dat is toch heel mysterieus gesteld. Dat, he? dat vind ik ook zo wonderlijk. Laatst was, of laatst, <laughs> een geleden was Oerwoud om de spullen aan te sluiten. Dus ik port. heb het gisteren gehoord. Ja, maar op een gegeven moment zei hij ook iets en dan... Twee minuten later hoor, had hij zijn mond dicht daar. Dat vond ik zo ik wat bijzonder. Wat ja. ja, ja, ja. Heel apart. Ja. Heb ja, mee, ik jullie een gitaar bij de hand? hè? Ja, ja, ik heb hem wel. maar Speel ik, kan wat. Niet, ik kan niet met jullie meespelen of... Ja, maar dan moet je even alleen spelen, dan rook je die joint weer. Maar dat kan namelijk weer wel. Want Guus komt dan met een enorme reaver, 5 feet long of 9 feet tall. Not to mild but plainly strong. Nou, ja, wacht even. Heb je, heb je een halve minuut? Ik heb een halve minuut. Kunnen we net een ei heel zacht koken. Maar dan moet ik een paar dingen even instellen. Hij zet even een paar dingen in en dan horen we hem, kusje. Nou, dan spelen jullie even wat introotjes. Ja, nee, van... ja, de... nee, je doet gewoon de zo. Oh, ja. gewoon... Even hij zet stemmen. Ja, okay. Zo doet hij dat. Uh... <coughs> Dit is Eskimo die aan. Sluit de even aan, Eskimo. <coughs> Meer. Hallo. Ik hoor, ja, ik hoor hem. Hallo. Hallo. Ja, ik moet nog een paar handelingen, handelingen verrichten. Hij ja, moet nog een paar handelingen verrichten, maar dat ja, kan. Hoe kan hem aan, jongen, want zou je de, de, de, de verkeerde handeling verrichten. verrichten. Ik moet de telefoon achter een lampje vandaan trekken. Om, om, om ja, waar ga je de telefoon vandaan? verschillende de handelingen. De oh, achter een lampje, wacht. Lampje Houd, Houd vast, lampje. Niet. ik moet even de join uitmaken. Houd vast. Niet. En, en dan leg ik de telefoon. Ik hou hem even vast, ik heb hem nou hoor. Op een gitaar versterktje. Dan moet ik nog een hele heen en weer rennen op de radio nog even een beetje uit te maken. Wat hoor? Misschien het geluid, wat hoor? Nou, ren even heen en weer. Dan praten wij gewoon even tegen, gewoon tegen niemand. Eskimo is het gewoon, die hoort helemaal niks. Maar die is even heen om hier aan rennen en die is even zo'n sterker en dingetje. Hé, hey, Tomski gaat ineens weg. Tomski! Oh ja, nu gaat het goed en dan zegt hij doei. Nou, dat is geinig. Dat oh, Tom. lekker Tom. He, hè? Hij heeft de tweede broer heet ook Tom, hè? Tom Ja, ja, ja, zeker weten. Nou, volgens mij komt het gesprek eraan. Ik hoor nou ineens voetstappen in de verte. Zo, dit is best wel een flink huisje. Een leuke achtertuin hoor ik hier. Is dat een achtertuin? Ik hoor echt een hele leuke achtertuin. Hij moet een hele leuke achtertuin hebben. Want ik hoor zo'n ontzettend leuke achtertuin. Ik ben bijna klaar hoor. Ik, ik hoor een lekker... super achtertuin door dit, door dit telefoon. Ik pak er nog een biertje bij ook. Lekker. Ik, ik Pak er ook even voor mij. Hij pakt ook nog even een biertje voor mij. En dan, uh, Dat is te gek van het interactieve radio gebeuren. Dat je gewoon elkaar gewoon een biertje gegeven. Een biertje gegeven ook hè. En allemaal van dat soort dingen. Kramp in je handen kan krijgen omdat de telefoonvorking niet doet. Dat we gelukkig ineens een tweede telefoon bij de hand hebben. Dat nee, we dat hè? ineens allemaal beseffen op het juiste moment. En dat we uiteindelijk het nog voor elkaar krijgen. Dat we dus gewoon de hele tijd kramp in mijn hand hebben. En er is niemand aan de telefoon. Waar is dat jointje eigenlijk gebleven? Nee, het is vliegtje vliegtje ja. vliegtje had een vliegje op zijn neus. En Nijntje heeft een vliegje op zijn neus? Ja, dat is bijna een mantra, Mag je hebt hem de hele tijd. Het klein klein had een vliegje op zijn neus. neus. Simpel in mijn hersenen, verwerkingsvertraging van 6 uur. Wauw, wat goed, hè. Nou, Bubbles, nou, eh. daar kan jij een puntje aan zijn. Dat is natuurlijke tijd, ja. Nou, kijk, oh. daar komt volgens mij eens Eskimo, ik hoor hem nou. Ja, lang we Mooi leuk praten? Ja, dat is ja, ik hoor hem. Hallo? Ik hoor een stukje, je moet iets harder dan. Ja, ja, ja, ja, hij was er afgeflikkerd. Komt-ie aan? Komt-ie? Live recording. Wauw! Ja! Yeah. Remember them. Zo klinkt Linda's als moeder dus. De, tijd, de hele tijd ook. ook buiten. Bas moet eigenlijk droog, ik vind ook zo goed dat beleren. De bas blijft niet droog. Hey, ik hoor mezelf nu pas beginnen in de andere kamer. Dondig is dat, hè? hoor je dat? Hier kan het ze hoor. Ik heb het op, vind het ook zo geweldig, joh. Hey, ik ga luisteren. Hé, hey, maar wat goed, joh. Wil je een swingstuk horen? Nee, ik ben aan het luisteren. Ik hoor mezelf in de andere kamer je nu je pas beginnen. Dus Bijzonder is dat, hè? Maar wil het horen? Als ik nu ophang, kan ik de rest allemaal horen en het gewoon weer volgen. Dan ga je het horen, hè? Ja, ja, ja. Wat onbevaarlijk is dat. Maar speel, speel jij nou eens wat voor hem? Wat ja, maar jullie zijn echt goed. Jullie zijn echt... Jullie spelen op het samen. Kom maar niet eens keer bij elkaar. Dan gaan we een big jam session on the moon houden. Ja, misschien wel, maar, maar jullie klinken echt goed samen zoals, euh, ik zeg maar wat, dat klinkt heel lullig, maar ik zeg maar, Crosby Nes en Jong, ja, zeg maar. Dat uh. Kan dat jullie ja, doen, bedoel je toch? Ik, ik wil gewoon, jullie, jullie passen bij elkaar, zeg maar. Ja, ik wil passen bij elkaar, Floris, we hebben ook volgens de Maya kalender dezelfde toon, heet het. Ja, Ja, ja ja, ja. Dus, ja, ja. Floris en ik hebben dezelfde toon volgens de Maya kalender, ja, zo juist. geinig. Ja, dat is altijd zo mooi met muziek, van het kan niet anders, weet je wel. Uh -huh. Het kan niet anders klinken, dat mag, mag niet anders klinken. Zoals ja. jullie het doen en niet anders. Nou, dat geldt ook voor jou, Eskimo. Nou, dankjewel. Geinig, hè? Hé, hey, nou... een hey, goede tijd. Uh, Hé, hey, dat volgende ik... een stukje keer... van KMD'sie spelen voor je? Ja, graag. Komt-ie. Dag Eskimo. Ja. Yo. Het is een maand op de... you. I made you do... Think that you... Wouldn't do Only when you Hear these blues I said the Malgo Blues Beats inside. And make you hide Your foolish pride I said the Malgo Blues Will make you Lose your mind I said sigh Sigh And do Yeah Cry Cry, you fool. Yes, I know that it's cool. I sandy mother blues, he's out of sight. I make you hide your foolish pride. I sandy mother blues, well make you lose your mind, glory. Wow. Zelfs al denk je dat je vals zingt of dat je fout speelt, we vinden het allemaal mooi. En dit gaat zeker niet over Essimo, want dat was echt mooi. Het gaat meer over wat ik er doorheen doe en wat andere mensen er doorheen doen en wat iedereen erbij doet en wat we allemaal zo zouden willen, maar het dan net niet kunnen. Maar dan toch is het mooi. Muziek is een taal en die spreken we en die verstaan we allemaal. You're well. Big Joe Turner zingt dan dat is het een hele dikke meneer met allemaal regels in zijn nek. Als je daar eens een pluk in bak dan een ploetje? Ploetje. nou bijna. ruis dan heb je gewoon een shaggy. Big Joe Turner met die regels in zijn nek. Kijk je dat dan pluk de bak in. En een vloetje dan vijf jaar op zijn nek heb je een shaggy. Stel je dat die Little Joe Turner zou hebben? Een klein mannetje. een kleine Ja, dat moet toch Klein klein Wiggeltje, dat is die hele dunne revers. Hé, hey, Eskimo's gitaar stond wel zacht, zijn excuses. Ja, nee, maar we konden hem heel goed horen. Volgens mij was hij helemaal mooi te horen. Nee, het was niet die kant. Dan we het denk ik. Als je van Jaap-vraag opgenomen heeft, dan kunnen we het zo meteen terugluisteren. Dat was van Dem, die goor in de. van Jaap of hij het opgenomen heeft? Jaap, heb je het, het, zo... het opgenomen? Dan kunnen we het zo terugluisteren. Het lijkt me of een papegaai is, hè? Hé hey, Jaap. Hé hey, Jaap. Hallo. Hallo? Ben jij een papegaai? Nee. Wij nee, leken. We wij wel een papegaai. Oh ja. Dan we het wel herhalen. Nee, die vies ook weer. Echt een pooi. Dus net hey, als die echo-put. Doe het nog. He. Van he. Brakel, van Brakel. Dat staat er, Floor. Floor staat er. Nee, zegt dat ze wou bellen. Waarom belt ze dan niet? Bel me even, Lynn. Hé, hey, laat nou even bellen. Linda! Ik vond die gitaar ook hartstikke goed. Je scheelt wel een beetje hard. Want die microfoons. staan nou precies aan twee kanten. Dus je bent in stereo, riep je heel hard Linda. Atomzanger Bubbles, word ik ook wel genoemd. Hè? <laughs> geen reizewerker. Hey, geen zo... geen reizewerker. Hey maar Lynn, bel nou eens even, joh. De moeder van Linda. Mag ook bellen, toch? Mag ook bellen. Spelen wij een liedje sowieso voor de moeder van Linda, moet ze even terugbellen. Wij spelen eigenlijk altijd een voor de spelen moeder van We Spelen een liedje voor de moeder van Linda. Liedje voor de moeder van Linda. Hi, Linda's mom. We happy to be in your home. And we are hoping Jade is uh, recording this uh, track specially play for you hi mom from Linda hey Linda's mom we play specially for you mm -hmm. you can hear it on riddle radio uh, was my dash Kernmuziek is taal, een pop, taal is muziek. beeld? We gaan gaat Albert Dirk even. Hij is al de hele tijd in beeld. Hij ah, ja. kijkt heel zielig. Ja. Maar misschien kan je er wel wat water op zetten. Is dat toch geen leuk idee? En dan gaan we er daarna in, in poedeldansen. dansen. In is zo'n hele klein badje met z'n allen in zo'n tuiltje. In zo'n jacuzzi. In zo'n jacuzzi, dan zetten we er een paling, gaan we paaldansen in de jacuzzi. Dat kan hè, een paling ook. Dat moet kunnen. We gaan voor paaldansen, dat kunnen we sowieso. Die Bas zit zo zielig te kijken in de achtergrond, Gus. Ja, ik... Linda, dagen. ik bemoei u ermee mee, maar dat helpt niet. Nou... kom wij Lin maar zien, hè? Ja, Lin, kan je er niet even zien? En waarom komt Lin niet uh, even gezellig een weekendje langs? In. Tuurlijk. Dat nee. lijkt me hartstikke leuk. met Marvin en, Wij ja, zitten ja, ons uh, de hele tijd al op te verheugen dat je een keertje bij ons langskomt. Ja, dat wordt ook Je tijd. komt maar niet... En dan komen we binnenkort wel op jouw verjaardag natuurlijk. Ja, de, ja, ja, ja, ja. Ja, want Linda woont in hetzelfde de, dorp als uh, Hooper hè? Die heeft ze de, de feestje laten liften, hè? Dat zei hij. Was wel een leuk feestje? Nee, de feest. Uh, oh, uh, zei, oh ja, nee. Ja, nee, ze, het het heeft ze laten lichten. Ik begrijp ja, het helemaal verkeerd. Dit is nou een heel Ik let er even niet op. Glad hoofdje. Helemaal boven, maar ook... Ja, ook, Lin maar dan moet je je camel aanzetten. Maar wij weten helemaal niet waar we het kunnen zien. En we hebben geen MSN, Lin dus wij zijn zielige uh, rood, maar we kunnen dus helemaal niet zo op de zend komen. We kennen ook niemand die dat gelukt is tot op heden. En, en, en het schijnt heel gunstig te zijn dat je er niet op komt. Okay, waarom is dat? Maar als Lin nou gewoon Linda heeft Skype, He? En mm. als, als het goed is, moet ze dus via Skype ook te zien zijn. Maar Lin heeft mij nog nooit geskypt, ja, maar dan vallen ik, wel weet, weg, niet, ik dan. weet niet wat Linda's Skype adres is. Het mijne is guus -Jan Liep, met een P. Mm -hmm. Guus Jan Liep. Met een P. Dat is mijn Skype adres. Ja, Iedereen die mij kan. nu skypt. Die doet dus het geluid van de radio uitzending. Ja, hè? Een half minuut in? hoogstens. Maar daar zijn we allemaal aan gewend. Even verdwijnen. Maar daarna zijn we met z'n allen in de uitzending. Je kan ook skypen. Ja, hè? Maar Guus Jan we, Liep. Moet je wel een Skype natuurlijk hebben. Moet je wel Skype is. hebben. Ja, en moet ik ook een idee Heel hebben er wat er gaat gebeuren. Maar het leuke is. Bij Skype kan je elkaar zien. Ja Lynn. Nou hebben wij toevallig vanavond niet veel aan, jullie zien beelden van een vorige avond. Ja, dat maakt helemaal niet uit. Geluiden, trouwens Niemand ook. Iemand die dat in de gaten we heeft verder van, toch? Ja. En de geluiden ook. Die geluiden zijn sowieso altijd opgenomen. Kijk, die tekstschrijver die is zo streng, die wil exact op uh, twee minuten na het begin van de uitzending, moet er exact dat gezegd worden. 17,5 seconden daarna dat moet jij je zeggen: ba -ba -ba -ba -ba -ba. Je kent die tekstschrijver, je weet hoe streng die is. Ja. Zelfs deze tekst moet ik gewoon voorlezen. Ik snap het. Dit is helemaal niets origineels. Nooit. Helemaal nooit. Nee, nooit hè? Maar wat heb je vandaag gedaan? Ik heb een stappenmeter ge... Nee, maar nee, ge je hebt ook nog uh, aardbeien... Oh, o, wacht eens even. Ja, eigenlijk hebben we uh, aardbeien gewiet. En je hebt uh, munt geplant. Munt geplant. Ja, ik ja, gewoon. Je, je, van, je weet gewoon, verdorie, ja. ik weet beter wat ik gedaan dat heb. Ik, zelf. ik heb munt geplant. We hebben... Uh, een paar keer een rondleiding van de Guus in de tuin gehad. En dan zie je dus ook holwortel. En je ziet... Ja, holwortel is dat daar kunnen we het nou even niet over hebben. Je hebt... Of hebben we allemaal niet gezien, geen betere beter afvragen. We hebben Corridalis gezien. Dus een zusje van Inderdalis. Corridalis is een plantje. We hebben gezien... Ik heb Daslok bij je huis genomen om te eten. We hebben een... l a a k V i s k a a k Wat hebben we nog meer gedaan, Guus? Ik heb met Eduardo de resten die Floor heeft gemaakt naar de Meijer gebracht. En de Meijer is een plaats waar je orgastisch afval brengt toch? l a a k b i N k Zo communiceer ik altijd normaal. Dat vind ik heel, klinkt heel buiten Waar? Laakbink? Ja, ik kan er niks aan noemen, Ik dacht dat het vroeg de bloeddruk was, die. En dat is ja. Ik oh vroeg de bloeddruk, het is getoond. Dat is wel geinig. Kunnen we ook een keer beschrijven? Ja. Maar je Heb je dat al eens hier, hoor? Laak? Van het laakkwartier natuurlijk. Nee, jongens, kennen jullie het laakkwartier? Ja, met Vanopelie wel. Maar wij waren vanmiddag in Den Haag. Ja, we hebben het gezien. En wij konden dus zien de auto's voor de deuren. We lijkt wel een... En wij keken dus via Google Earth. Maar... Je zou denken dat Den Haag heel beveiligd is. Lommetje. Nou, Utrecht, daar kun je dus de dom niet eens vinden. Want je ziet alleen maar een soort impressionistische ja. kunst. Weet je een heel ja. veel leren schilderd. Maar maken. Den Haag, Scherp, je, je kan echt bij mensen kijken of hun balkonnetje nou niet te vervuild is. Of nee, dat er een kinderfietsje op staat en nou, zo. Dat, dat, soort dingen. dat vind ik ook zo gek. Maar ja, Dat is schaar, want je kan toch zo een heleboel dingen over mensen te weten komen. Als je gewoon recht van boven naar kan. Waarom kunnen wij dat dan in één keer? Ja, dat is vanwege die, die satellietverbinding toch? Die, uh, via Google die je dan hebt en dan kan je dus het dom heel onscherp zien in dan Haag. Je kan het dom helemaal niet zien. Of helemaal niet, maar in Den Haag zie je alles heel scherp. Van Utrecht het enige herkenbare is waar het stadion zou moeten Kijk, zijn. Kijk, dat er een verschil was in, in, in scherpheid. En dan waar het stadion is, daar zitten wij toevallig. Uh -huh. Dus wij zijn de enige die herkenbaar zijn. Zo moet je het uitleggen. Ja, maar de dom is het zo ja, dat kon je niet eens zien, hè. Maar dat wees minder scherp was dan Den Haag, maar meer dan Utrecht. Ja, en het wees super wel. veel scherp. Ja, maar toch niet zo scherp als Den Haag. Hè? Nee, Den Haag is echt te gek. We kunnen zelfs zien wat voor merk auto je Ja, heeft. dat is gek hè? Dat is echt te trouw. Ja, maar dat, moet, dat kunnen we alleen misschien als je een periscope hebt. Nou, krijgt, wel het rusten het over op. Over wat rusten. Tovenaar, die heeft tegenwoordig gelukkig al een beetje Rob. Niemand mag Tom weten Leuk. dat hij Rob heette. Zo'n Rob. Je kunt ook Thor heten, hè? Thorop? Ja, bijvoorbeeld. Wie heette nou Thorop? Vind ik ook funzig, klinkt ja, hè. Ben jij nou een Thorop? Ik ben een vunzige Thorop. Ook nog Jan. Ja, en dan funzig ook nog, hè? Maar hoe kan je nou aan een naam als Thorop komen en dan ook nog Jan heet? Dat kan, in die volgorde. Maar dan wel Dirk ervoor. Dirk, oh Dirk, Dirk, zonder broek word ik geroepen als je rode tas hebt. Nou Lin, ik zou nou even Skype, want de camera staat aan ja. en je kan hem nou zo live zien. Want die camerabeelden die jullie zien, die zijn dus... Dat gewoon... zijn geen live beelden. Ik wou niet? net zeggen, Lin. Die zijn vorig jaar gemaakt, toch? Via Skype alleen maar echte live beelden, ja. met IJ. Ja. Ja, dat is zonder IV. Skype. Ik zou ook wel eens een keer een skypen voor de lol. Nou, skypen wij zo meteen even. Wie zullen we dan nou skypen? We hebben laatst al met Tom geskypt. Ja, maar stel je... Ja, precies, je hebt geskypt. Ik heb al een keer geskypt. Maar Wat wij is. skypen dus ook wel eens met Bob in het Maar ik heb Tom niet gezien. Ik vond de snor van Bob. Toe, volgens mij heb ik het nog bij, Bob. Heb je hem ook? Ja, dat is echt. Met de snor. Nee, ik nee, heb een stappe trillen. <laughs> Kijk dan. Ik heb de snor van Bob gevonden. Bob, en Bob. hij is terecht. Ja, de... <laughs> <laughs> tenminste. Doe ik doe geen zorgen te maken, Bob. Kijk ik heb er wel duizenden van die dingen. Die ik heb de snor van Bob. Hé, hey Bob! Hij is terecht! En hey, maar Lin is ook een soort slangenmens, want ze gaat nou naar, naar boven. Eigenlijk heb ik begrepen, hè, want ik ben een beetje dom. Ze gaat naar naar boven. Dat kan als je uh, astraal astrale lichaambaas hè? Maar ja, begrijp jij die zin? Jawel. Mijn cam staat boven op die PC en ik zit beneden achter de laptop. Nou, dat is... Nee, hey, nou moet, als het goed is moet iedereen ons kunnen horen, denk ik, als Bob nou wat zegt. Hé hey, Bob, hé hey, Jerika. Hey, en dan. <coughs> hoor je nou Bob? Hoor jij ons? Wij kunnen jou namelijk niet horen, want we zijn in de uitzending aan het schouden piepen. Hé, hey, ik hoor Bob. Ja. Bob? Nee, ik hoor uh, jou. Bob. Ik wil niet dat er grappen worden gemaakt over mijn snor. Dit zijn ja. geen grappen, Bob, dit is bitter ernst. <laughs> <laughs> bob, dat gaat om maanden zo. <laughs> ik heb een bob. <laughs> Eigenlijk sinds je ermee. Heb jij dat of niet? Bobby? Voor oh, de cam staat bobel en dit is een bob, oh, bob het Ja. Oh laptop. Bob, boven. ik heb je snor gevonden. Voor de cam staat bombo aan die pc. Dat is lekker herhaling. Een hele loop heet dat toch? Dat ook met 2 jongens. Maar horen jullie ons wel dan? Tuurlijk. En dit zit achter de laptop. Dit is een loop heet dat, hè? Wat is er nou allemaal aan de hand? Dit is heel spannend, Bob. Bob! Ik heb alleen maar Skype aan staan. Hij, hij heeft Skype aanstaan, Bobby. En dan vallen wij weg. als het goed is moet iedereen. Dan vallen wij weg. hij heeft zijn uitgezet. Van de radio aanzetten. Nee, niet doen. Die radiozender moet je even uitzetten, Bob. Nee, ja, hij die Bob. Bob! Bob. Ik heb Zet gevonden, die radiosender nou even uit. Ik heb me gevonden, Bob. Dit <tie> <tie> <tie> is wel hele experimentele radio, mijn mensen. <tie> <tie> Heel bijzonder, Bob. Kan iemand het nog volgen, überhaupt? Ja. Zal ik dan een verhaal Dieven van? Minuten, dat, minuten, minuten, minuten, dat maakt echt het alleen nog waar. Dit heet, dit heet een loefje, ik weet er alles van. Of een timegast. Hé, <laughs> hey Bob zet die radio uit Bob, Blijf wij nou nog hoor hè? Eeuwig gaat dat het geluid schoon hè? Ik niet dat we ik onder mijn ja dat <laughs> zijn de tijd dan zo Bob. <laughs> ik vind het zo'n grap. Hé, Bob ik gooi je eruit hoor. Hé, hey, nog steeds gek Dag. Weer gewoon, nou zijn we er gewoon weer. Hey maar Bob, je hoeft je geen zorgen te maken. Ik heb hem gevonden. We zijn er nou gewoon weer. Hij is hier, ik heb Bob. het nou geëxperimenteerd. Het experiment met chatten en... Uh... Ja, hier is die Bob. Wat gebeurt er nou weer? Fantastisch systeem dat Skype jongens. Neem het nooit. Zeg we nou hoor, ik zet hem nou gelijk uit. Kijken hey wat er dan gebeurt. Hé, hey, maar... Het is toch geinig? Hoeveel keer hebben jullie ons nu gehoord? Eigenlijk, hoeveel keer niet gehoord? Heb je het vraag, toch? Jeetje, zeg hé. Nou, Wat? jongens en meisjes, we hebben het geprobeerd. Je kan niet skypen en uitzenden tegelijkertijd. Het wordt een gigantisch ingewikkeld uh, verhaal, hoor. Bob. Je hoeft niet meer in de rat te zitten. Ik heb hem gevonden, je snor. Oké, okay, nou, hè hè. Bobby. Zijn we nou weer een beetje dag. normaal te horen? 1 keer, 2 keer, 4 keer, 6 keer, 7, 8, 9, 10, 11. En als nou iemand 12 hoort, oh nee, nee, iets anders gehoord heeft als top 12. Je moet op 13 zijn dan. Dan heb je hem niet gehoord. Wat huh? nou, er gebeurt ja? eigenlijk helemaal niks meer. Ja, dat oh goed. ja. Je kan niet skypen, je kan niet skypen, je kan niet skypen tijdens de uitzending. De uitzending die ligt dan helemaal plat. En nu horen ze jullie wel en nu horen ze hmm. jullie niet. En speel dan maar even een leuk liedje om over deze trauma's heen te komen. Mr. Saturday Dance Birthday crowd at the floor Couldn't bear it without you Don't get around much anymore maar we hebben het geprobeerd stoeren. Don't let, I guess, my mind. Die verboden zullen geen grappen meer maken. welk onderdeel ook van jouw land. En dat zou je spijt maken. Want er zaten nog een paar leuke grappen in. Die kunnen had het niet kunnen He? He? He? He? Oh, ja, dat he. is heel Dat was niet de mijne, Fus. Houdt gelukkig. Twee, twee dragenkoppel, twee mythische dieren. Hey, maar he. hoe kan je nou vanuit Amsterdam uh, tot in je rijen staan pissen? Dan heb je toch wel echt een volle blazen. Nee, dan, sta je, dan sta je zeker niet in de file. Nee, hè? <laughs> nou wij wel dus. Hè. Ja, we ja. Even, hè. Hoe lang stond wij in de file? En hoe warm was het? Nee, nou, 9 graden. Dat was, ik graag, je gegeven gegeven, ja. was de jij pijker. De, de, de warmte vorig jaar, jaar was dat toch? Ja. Of twee jaar nee. geleden? Vorig jaar. Was de warmste dag uh, aller tijden, mag ik bijna zeg? Nee, van het jaar. <coughs> van alle tijden. En wat, wat, krijgen, wat doen wij? Wij dat gaan naar een, Linda. Taar, en en rijden is een meisje zelf flauwgevallen daar waar we toen waren in de ja. ijzelom. In de ijzelom ja, is dat wel vallen. Goed, het was de warmste so dag. Zo warm was het. En in dezelfde IJsselon kwam ook Sugar Hoeber toe. Oh, dat is ook bij Linda. Dat is ook bij Linda. Is dus dat allemaal bij Linda. Dat is in rijen, toch? Die Linda, even? die heeft ook een boel, hè? Rijen, rijen en een wagentje, toch, hè? Oh, zo, zo, zo, Die Linda heeft het best wel goed daar, dus. Dat zingt Edwin altijd rijen. Als ik die rijen, ik zie net, een ik, ik zie net ook dat Estimo iets zegt over Linda op de pot. Dat klopt, het is inderdaad, Schoekly Hooper is een... Oh, nee, dat mag je niet zeggen op de nee, radio. Nee, dat mag je ook helemaal op. niet zeggen. Geef die maar liever snel door. Dan he, dan nee, ik ben nog niet om. zo ver, maar nee, maar dat, dat Eskimo die zet ze al Eskimo, die, die, die had net zo net zoals dat Red Red altijd doet, Red Red die geeft hem gewoon door, virtueel he? door. dat kan hè en als je weet hoe die aankomen, jongen... ja spiritueel echt, je je die door. je gaat nooit meer in aankoopshop, echt niet. ik geloof het. je ja. het virtuele jointje van Red Red, mm -hmm. dat Eskimo die is ah, nee. wel zo prima geweest om een stukje muziek te spelen, mm -hmm. maar als hij nou een virtueel jointje hem, heeft doorstuurt. als een spirituele Blow deze kant op. Uh, dat moet kunnen, Nou, het gaat. Ja, ik ben zo stoned als een kanon, maar ik was niet doorgeven van Bret. Oh, ja, dat, ja, dat is ook weer waar. Want jij moet ze virtueel doorgeven, en dat kan je dan weer niet, <laughs> weet Je wel. Stoned als een Malei, en ik ben een soort Malei, is ook zo gaaf. Wij zijn zo stoned. Als een Geinah. Wij zijn zo stoned. Als een, als een, als een En dan? Hey, what is it? I'm going to get high. Hi. And it ain't no oh, my time baby, just, just. high. Hi. No oh, When well, I'm old and have a boy, I don't I'm going to get on high. I'm, I'm going to get homework. high. Oh, me, oh, my. Oh, oh my chumera. baby, don't you cry. Just, just. I'm going to get high. Yes. It ain't no Oh, When I take off got it, it. Oh, yeah. I'm, gonna get I'm gonna be in oh yeah I'm talking at and in no lie got it Whatever over have I'm gonna guess high yeah Ja heeft iedereen altijd in Den Haag gewoond als ja iemand weet heeft hij altijd in Den Haag gewoond altijd Ze wou altijd in Den Haag gewoond in Den Haag zonder soude en en jij speel op een pas om in de hoop ja, een heel goede trio. Ja, er is een indo, man. De ja, echt? Dat kan een... een... ja. hier de volgende keer ook in. Ja, op hemelvaart spelen, dat wel ik zo lekker lollig, toch? Ik ga en... het niet dood? Nee, joh. Ik heb hier toch altijd nog steeds op tweede paard staan Of op op, standing, op de eerste paard. Op van de bul. De meeste mensen zijn altijd heel verdrietig als mensen doodgaan, maar hemelvaart is het meest. Ja, ja. Moet het. Moet ik wel met zo'n ring? Die ook nog, hè? Deze is weer hier toch? Nee, dat gaat niet. Ik heb geen andere snaar bij me. Fantastisch. Stel voor, je wel, ik heb er wel één. Gewoon doorspelen, vroeg. Heel Linda, voor de ja, tweede dan keer. Goed. Hij gaat goed. In onze radio... periode uh, uh, uh, is Het is een dubbelsel gelukkig om te spelen. Kunnen wij tenminste graag aan de Floris... je een beetje gezellig vindt... wat we ook lekker niet kan spelen... ...wonden we lekker een leuk muziekje... ...op wat iedereen wil horen... Ik heb niet de hele tijd hetzelfde wat bums kan spelen. Door, door, door. Hij kan ook bums spreken. Ik heb wat dingen naar straat bij. Zo doorspelen. Ja, dat is. En even kijken kijkt, dan weer twee doorspelen. Zou dit nog kunnen maken? Ja, wat heb je daar zitten? Nee, maar niet. Gaat nog een keer? Nog ja, nog ja, een keer. Doorspelen, hoor. Zo zou Ik hoorde net iemand verzoekje, Floor. Heel dat, Floor, en Daar maar zijn hele Floor is gaat zingen weer. Je hoort Komt-ie, Floor. Ik heb de tekst niet meer. Maakt die uit, ja, Floor. Well, well, well, well. Elf, wil mee. Waar geef ik even de Ja, Ja. Ik hoop dat het kan, jongens. Misschien moet u wel een toon lager houden. Komt-ie, Floor. Ga ja. het lekker Floor goed hoor. Meet me. Ja. This is my mama. En ja, je ook. Mooi. Down Hij gaat goed hoor. Je gaat wel Je bent echt een zangervloer, hè? Ja. Bijna. Bijna, ik kan er zo bijna kopen. Misschien kunnen we ze. Yes, dear Als je hem om. nou doorheen krijgt, wel. Nee, dat moet voor alles op. Moet je moet hier een genoeg zetten. Nou jij ja, legt een achterin en legt Bas wat zo klein of min mogelijk. Ja, hij moet hem toch uitvoeren. Nee, dan haal ik hem er hier ja. uit. Snap je? Ik snap hem. We gaan even uitleggen aan die mensen hoe dat allemaal werkt. Nee Bas, we gaan eerst... Ja precies, ja, die brood is daar. Zal ik een pin zetten? Je een gewoon voor je in die... Red We willen alleen maar die Oldfolks, wat denk je nou? Ja. Goldfolks, ja. ja, ja, ja. Oh, dus is beter dan Bob tegen Oh, ik heb hem er van. step Hij gaat ons me, Is my mama... Zei dat net niet ook, wacht even, ja, Bas. Ja, het is een loop heet dat. Down the road... And there is he. he. here... There zijn full... The chips... Hij durft zo'n zek... He -he -he. Een beetje, het oh, dat gaat goed zeggen. gaat zeggen. Mweer de de Joden. Mweer de de kijk de de Joden. Mweer de Joden. de Joden. Mweer zo is a I ik heb een ik heb een Down yeah. the lane I walk ik my sweet derde, ik heb een derde, ik heb een ik heb het derde, ik doe het al ik doe ik heb het al, Nou speel jij derde, ik heb een derde, ik die kring, jij zo hè? De allemaal noten die je praat, Die tekst schrijven ze ook een beetje gek hè? Dat ik gewoon de, de hele tijd die zo'n tekst laat voorlezen, die is niets aan jou. Helemaal niets. We moeten het net doen op de gitaarproblemen hebben. Is ook wel gek, ik heb de tekst al goed hè? Golden hair, lips Wie is Mary eigenlijk? Mary? Nee, de prauwtjes zijn Iemand die heeft in de gevangenis zijn Ja, dat is waar hè? Oh nee, ze is prauwtjes Ja, ja. Gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, gal, de enige die kan weten dat Snor Snor is, wie is Snor? En dan vragen jullie. Ja, dat We zouden geen grapjes meer maken, doen we dus ook niet. Maar wie is het? Wie is de Snor? Nee, wij weten dus niet, omdat we er geen grapjes over maken. Wie is wie de Snor is? De Wie is de Snor. Zing even Snor, een liedje.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 Javelo mon mon dit dit mon baruda tout est blanc <laughs> chi papa pipa pour dit mon da avou dit mon da avou dit mon chi mon dit mon dit mon baruda wallah <laughs> mon dit mon ramper mon baye lolo mon mon dit blanc mon mon mon mon Oh, sweet and lovely lady be good, babble be good, baby, to me. I'm alone, alone in the live it other would be good. All alone in this great big city. Won't you have a little fiddle so up, deep, tap, doop, and up, to me up, doop, up, and up, up it <work>. up, <laughs> do have you bought a knock in the side?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 Papa, papa, papa, papa, Ja, die papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, hij heeft het echt op zijn heupen gehad. Ja, hè, he, het moet beter. Hij heeft het zeker nog even moeten afrappen, hè? Maar ja, moet Zeker snaar. te veel aardbeien moeten bieden, hè? Ja, oh, oh, nee, ik te veel stappen moeten... Nee, je juist lekker. tegen een paar, hè. Dat was Jezus. het. Okay. Top. Ik ja, stel, je. ik ben een dokter en ik ga zomaar om top. Wat denk je dan? Dan krijg ik om top. Als ik om top ga als dokter, krijg ik om top. Ja. echt waar. Ik kan er niets doen. Heel raar. Hey is in de stoelen. Ken ik ook eens dus een liedje van Cornelis Bredewijk. Ja, ja echt wel. Het is heel raar al dat soort dingen, K dat, dat je de chat, 5. chat zit te lezen, <laughs> en dat die tekstschrijver dat allemaal van tevoren wist. Snap jij dat? Ons tekstschrijver is de beste heldenziende die er is, dat moet wel zo zijn. Ons tekstschrijver is de beste heldenziende die er is, dat is moet zo. wel zo zijn. Ons tekstschrijver is de beste die er is, dat moet wel zo zijn. Dat is ook zo. Onze tekstschrijver is de beste helderziende die er is, dat moet wel zo zijn. Dat is ook zo, dat is... En als het niet zo is, dan is dat niet zo, maar ik zit er niet mee. Ja? En als dat zo is, dan is dat niet top, zo, maar op. ik zit er niet mee. Dat ik niet, dat is... Onze tekstschrijver is de dat beste is het tekstschrijver. Ah, jammer. Want de tekstschrijver van niets. Uh, ja? Onze tekstschrijver Waarom is een tekstschrijver. Ik schrijf hem aan. Hey, de snorpolitie is er ook. kan u een even laten checken. Yeah. ja Ik mag geen klanten, maar maken ook snorren. Dan maar ook fietsen. All all Alone, it is great, big city all betekent niet eentje. You have a little en dan heb je toch nog een auto, weet je wel, als je eentje so bent. Be en alleen is nog veel mooier. Hey. Lady be good to als je in je eentje bent, heb je nog een auto. Hoe zit dat? In je eentje samen heb je eentje. altijd nog een auto. Ja? En als je al je eentje, één ja, bent, snap, ja. dan ben je met z'n allen dus eentje. samen. Ja? Ja, samen één. Dus oh, hoe kan o, je dan samen, ook samen, nog... Zaam zijn, want eenzaam ja, dat is ook één met z'n allen. Samen één is dat, dat is juist zo mooi. Hoe kan dat nou? Dat kan allemaal. Dat is wel heel raar. Nou, Nederlands is een hele rare taal. Pierre vervelend is dat, door. Stel je voor dat we alles zijn. in het Nederlands zouden moeten afhandelen. Dan zitten we dus met het probleem. Oh ja, dat is één zaam, al één. Nee, maar al één al met z'n allen <laughs> samen. Dat is toch raar? Hè? Dat is een heel groot probleem. Als je het in het Nederlands zou moeten uitleggen. Ja, dat kan. Maar hoe zou je dat in geluid laten horen als je een snaar in je hand hebt? Uh -huh. dus is niet die kapotte snaar, uh -huh. maar een snaar, gewoon een willekeurige snaar. Uh -huh. En je wil alleen, want alleen hebben wij alleen maar één saam, dat is <coughs> samen met z'n allen, ja, al. Eén. Dat is met z'n allen. één. Van Jullet ja. kan er horen spelen. dan hoor je toch meer dan, eh, dan eens naar. Ik weet alleen niet wat Ling is. Dat is een Chinees. En één Ling heb je dus wel. En één Ling heb je ook. ling. Hallo. En Li is dat ook. Ja. Ja. Ik blijf wel eerlijk. Li heb je ook. Maar hallo. Maar het is een heel eenzaam liedje. Dat je heel zielig bent. Echt. Super zielig. Nee. Dat je nog zieliger bent als alleen maar tenmin. Oh. Je bent zo zielig. Oh, Ik voel me zo slimminig ik voel me zo alleen, alsof ik met jullie allen ben. Alsof ik met jullie allen ben, zo alleen voel ik mij. Ik ben zo verrukkelijk, zielig, zo verrukkelijk, zielig, zo verrukkelijk, zielig. Alleen samen, alleen samen, alleen samen, één samen, met jou en jij en jullie erbij. Eenzaam, la la la, eenzaam. Eenzaam, dat is niet alleen, dat is samen, samen één. Wij zijn samen en het is misschien een beetje gemeen voor als je denkt dat er niemand voor je is. Maar dan zijn wij er nog altijd, altijd. Wij zijn namelijk hele rare mensen. We, zijn niet eens mensen, we hebben niet eens meer wensen, wij zijn al een. wij zijn eenzaam, eenzaam met de S samen, wij zijn alleen, eenzaam met jullie erbij, dat is raar want in je eentje zit je in een auto en eenzaam ben je met z'n allen, en al één is met z'n allen samen. Laten we dat nou maar beamen. Alleen is er maar alleen. En dat is dus samen. Laten we dat maar beamen. Alleen is maar alleen. En dat doe je dus samen. Samen doen we dus alles alleen. Samen met z'n allen alleen. Ik kan niet iets samen met jou doen maar wel Samen doen dat kan ik al één Samen dus één, samen Al één Maar met één link, ik weet niet wat ik daarmee moet Ach, ik vind het woord dat wat vind ik, ik een beetje gemeen Want ik ken een Chinees die heet link Maar meer grapjes weet ik er niet op En er is maar één ding, dat is één ding. En dat wil ik niet zijn. En dat mogen jullie ook niet zijn. Want we zijn één samen alleen. Met z'n allen samen dus. Echt waar. al één. Je hebt ook twee Engels. Eén, samen. samen met z'n allen. Zo kan het alleen maar gaan. zo gaat het ook het beste. Zo gaat het ook het beste. Zo moet het ook zijn. Eénza met z'n allen. Eénzaam met z'n allen, dat is lekker fijn. Eenzaam met z'n allen. Eenzaam met z'n allen. En wees, geen kijk Hoe de hormoon ook boog gaat Hoe ga je ook boog worden. Hoe hard het zweet ook uit je kop Pak Geen donder uit. We houden van je. En we doen het samen. We doen het samen. Niet. Al, Oh toch wel. Au. Au. Oh één. Met z'n allen. Samen met z'n allen, samen dus, samen klaren met wij de klus. Hey, mensen z'n allen samen dus, en zo klaren wij elke ja. klus. En voor iedereen een dikke kus. Ja. Dus, eenzaam is niet alleen. Eenzaam is niet alleen. Eenzaam is niet alleen. En samen, kan je niet alleen. Kan je niet alleen. En lekker. Mm, met dit weer erbij. Het lijkt wel zomer. Oeh, en zomers die gaan in Nederland. Maar al te vaak zo snel voorbij. Maar we maken dit jaar een hele lange, een lekkere, lange, warme, hete zomer met z'n allen. Samen. Samen doen we mee, op radio en tv. Haha. Geilig met die bas, hoor. Heel lollig. Hele dikke snaren zitten op die bas. Die snaar zegt echt uh, te kort. Niet meer op. Ja, dat is jammer, hè. Het zal toch eens... ja, dat komt dat ik nieuwe, nieuwe gitaar oh, zat. Oh, is best hebben. op bas? Ja, kan het. Ja, dat is jammer. Stond ook in het script. Hij moet heel snel leren vanmiddag. Hij moest er eerst doen, als het niet kon... Nou. Dan moet je hem andersom houden, jongens. Zo, hè? Ja. Nee, niet te is het <laughs> elke Zo is het proberen. Hij ja, is de... nee, nee, <laughs> nee, even nee. Ja, ja. Oh, nee. ah. Nou. Ik heb altijd onze ze vrouw een beetje willen spelen. Kijk, uh, ja, dat is leuk. Dat is heel raar gek, zo'n lage band. Hop, is nog een streep. Het is ook hetzelfde idee. Toen ik laat hij zien, nou, achter ons sprak een kleine man. Die zei, wil jij wat niet van mij? En ik zei, of oh, dat kan... Ik weet niet of er sambal bij zit, ik weet niet of er lumpia bij zit, ik weet helemaal niet. Je bent een kleine man. En de kleine man zei tegen mij: ik maak alleen gelukkige mensen blij. Dat zei die kleine man, dat is een Chinese wijsheid. Alleen maar gelukkige mensen worden blij. Raar die Chinezen toch? dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang ik dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang My Chinatown, where the lives are Chinatown is helemaal niet van jou man. That's nonsense. No, There's No, no other land. Nee, je kan me echt alles vertellen, maar dat is niet van jou Prison to land. fro Ik geloof daar echt geen to van Dreamy, dreamy Chinatown land. No, no other land. No, blind other land. No, bright In dreamy No, dan ta boy fucking echt money dat on vandaag hangkom van wat echt instuderen ditje wat je wou gegeven ernne 16 ernne 16 ohne tekst vergroten ernne 16 ernne 16 Little... Yeah, the china down my china down where the lights are low there's no other land with the to and fro dreamy, dreamy three china down Almost eyes are closed. Hearts seem light and life seem bright in dreamy Chinatown. My boy, that's the boy I had on the old Ja, ja, van de ja, ja, ja, Dat kan je niet horen zo. We kunnen niet horen. Nee, maar je niet kant. Alleen maar vier, vier, Als jullie stoppen, met je het kan zijn ervoor. Hallo? Hallo? Hallo? Met wie spreek ik? Met Jaap. Ah, die Jaap. Hoe is hij daarna? Goed. Ja, ik kom niet op de Passe Mallemoke, Jaap, deze, dit jaar? Ja, ik denk het wel. Nou, dan moet je komen als onderdeel ik speel op Die speel gewoon allemaal opmaken met blote voeten door de camping en zo. Nou, het is een hemelvaart Ja, hoe dan? U doet dat met uh, hemelvaart? Ja, dan zit ik daar met een heel goed trio met een sax en een uh, kontyversist. Ja, oh, dat was leuk. Geil, maakje, joh. En uh, toch hadden uh, bij... nee, Ja, ik heb jou uh, Den Haag vandaag gezien, jongen. Op de, de computer. Ik hoorde het, joh. Ja. Geinig, joh. Den Haag is dus het minste beveiligd van alle landen. Van alle, van alle steden in, in, in Holland, een beetje. Oh. Want je kan het heel goed zien en alle andere steden het zijn niet zo scherp, hè. Geinig. Ja, zeker. Hé hey Jaap, maar speel je wat voor ons ook, even de gitaar, hè? Nee? Ja. ja. Jaap, die gaat spelen, jongens. Ja, dat voelt je wel. Nee, we worden Jaap. Jaap. Spelen, Jaap? Nee, niet ja. ja. komt ie. Ja, maar luisteren. niet, Thank Een epifoon? Uh, nee, dat is een uh, ja, koersische gitaar. Ja, een koersische. Want je had ook een epifoon. Is dat een, een platte gitaar of een dikke gitaar? Uh, nou, die, uh, die andere, die, uh, die epifoon is een elektrische Ja, dat snap ik meestal een jazzgitaar bedoel ik. Met ja. zo'n cutaway, zo'n hap eronder uit. Waar ik nu op speel is een uh, Spaanse gitaar? Ja, dat had ik begrepen. Maar die epifoon die hebt, is dat zo'n zo dikke gitaar of een platte? Uh, nou, dat is een beetje plat. Ja, maar met één of twee happen eruit. Kuttewees eten die dingen toch? Twee. Twee, ja ja. Dus geen jazzgitaars. Want je hebt ze ook in een dikke vorm, hè? Die Epiphone's. Ja, ja. Is dat nou familie van... De Scratch en Gibson en de Epiphone. Je hebt het allemaal hetzelfde. Dat klopt op dat Epiphone 6-star... Wat zeg je? Epiphone 6-star bedrijf. Ja, ja. Dus daar hadden ze allemaal hetzelfde bedrijf, hè? Ja. Wat geilig joh. Ja. En wanneer gaan we met z'n allen trouwens spelen met, met, met uh, Eskimo en Oerwouter en, en, en, en, en uh, toch? Ja. Dat lijkt me hartstikke lollig. Ja, Als dat inlaat ook. goed vindt. Toch, Lin? Op dat grote bed misschien. Met andere akoestische gitaren. Is dat niet lollig? Ja. ja. toch? Okay. Ja. Hoeveel akoestische gitaristen zouden er allemaal kunnen zijn bij Linda dan? Hoeveel? Akoestische gitarissen zouden allemaal wel Belinder kunnen zijn dan, want dat Roteberg. Nee? Kan je eens minder hard praten? Nee, jij moet, moet, moet harder praten, praten, jij zegt. Jaap, jij moet harder praten. Ik had dat dek, hè. moet het zeggen dat ik iets harder moest praten. Nee, jij moet niet oh, moest iets harder praten. Oh, jij moest iets harder praten. Ja, ik zit... Ik Zo kunnen vind... we jou opgetwoorden. Ik zit Hens Fries te bellen. Hens Fries zit je te bellen? Ja. Maar ik niet. <laughs> Dat ja, hoor het nou al wel duidelijk hoor. Ja hè? Ja. Geinig hè? Maar je, je kan ook skypen ja, wat moet je nou niet doen natuurlijk hè? Nee, ik moet zeggen een zender eraan. Ik weet niet eens. Oh, je weet wel, dat We Skype hebben is. het te proberen heb te tijdens de uitzending. Skypen. En je vraag zijn ja. Wat er gebeurt als je skypt? Want wij kunnen die uitzending tegelijkertijd niet horen. Vraag zijn jaap wat er gebeurt jaap, als wij Skypen? Wat gebeurt er als wij gaan skypen? Dat ja, dan net valt in het, horen, het geluid, eh, want je hoort wel iets op de achtergrond. Je hoort dan wel iets op de achtergrond, Dan he? valt het geluid ineens weg, en uh -huh. dan komen jullie weer terug. Dan we komen we weer terug, een soort, soort rare pulsen uit de zin. Zij en hoeveel hoe keer hoor je dan ons en uh, alles en nog en dus wat? volgens mij, het ging hier de, de hele tijd, je het werd al. zin de, de, uh -huh. hoor ja. je dan als de hele tijd hetzelfde? Nee, uh, ge, uh, dat, jullie vallen ook wel eens weg. Het vallen ook wel eens weg. Ja. Maar nou toch niet? Nee, nu niet, nu doen we het gewoon goed. Kan jij, Guus, gewoon ook goed gestaan? Ja, hij kan mij gewoon goed gestaan. Ja, want ik heb een stem die ik niet ben dus dan krijg je twee streams he, eigenlijk, want je kan praten natuurlijk met Kai. Uh -huh. Net als dus, uh, een platte gitaar, wil een beetje. Ja, ja. Ik ben een platte gitaar grote... gevuld, een geweldig Eskimo, een goed idee. Een hele grote platte hm. gitaar. Hebben jullie al gehoord van die, die, uh, die berg die uh, een, een, een, een geest krijgt, een verschijning, en, en hij mag, een, uh, hij mag te, uh, twee wensen doen? Nee, die ken ik niet. Ah, joh, hij, hij, hij, hij, hij, hij... hij, hij verschijnt een genie en hij... Hij mag twee wensen doen. En hij wens een, een, een fles bier die nooit leeg gaat. vind je het? Ja, En hij begint er heel veel van te drinken. En nou, dan wordt hij nou, voor een, je een, je oog, hartstikke stoot en dan vraagt hij... Uh, die geest... Die zo, horen, ho, kan je hem nog een niet meehelpen? Dan, dan, niet dan, mee helpen, dan, dan, dan, dan zegt Ja, ik wil nog zo'n fles. Dat is echt heel vervelend om... Zo moet ik praten. Nee, zo moet ik Zo praten. Zo. Dan kun jij hem horen, hij kan jou horen. Maar jij praat zo hard. Ja, ik ben ook atoomzanger, hè, ik... Ik... Ik dus... Ik... Ik ja. Jongens, voor. kunnen jullie je horen even houden voor die meneer, want dan oh, blijft ja. hij niet erin oh, oh. Oh. oh ja, zo is dat, hè. Ja, maar dat kan jij niet horen. als jij naar die horen is dus voor je ogen houdt, je hoeft oh, niks ja, te ja, goed zien. ja, dat zo, hè. Ja. Ja, zo kan ik je verstaan, Dan kan jij mij ook verstaan, ja? Ja, kan je nog steeds verstaan. Ja, ik ben ook atoomzanger, ik kan aan mijn drie kamers verder niet te praten. Kijk, nou ben jij nog harder dan wat dan ook. Goed, hè. Fantastisch. Maar mop was dat, hè? Ja, zeker. Het is echt gebeurd, Jaap. Ja. Ja, ja Floris stappen Die gaan we aan Floris uitleggen. Dat duurt altijd een week. Precies zeven dagen. Dan ligt in een duik altijd. Floris? <laughs> heb je Floris trouwens. Jaap de Mazzel. Hey de Mazzel, hè. Doei, doei. Dag Jaap. Ja. Speel je nog een stuk, want ik heb er net niks van gehoord. Ah, wel. Moet je ja, je doen het nog een keer. Moet ik ook... ben Floris. Zeg die. Oké. Dan komt hij nog een keer. Kijk, And then especially huh? yeah. these yeah. ones, Ja, ah, was, dat, was dat, uh, I see the Bad Moon Rising ofzo? So? Ja. Ja, dat klopt. Ja, hè? In ja. speel ik ook met, uh, met, met... Speel jij dat eens dan? Durf jij dat te spelen? Uh, dan leg je hem gewoon neer? Ja, ja, ik zal het proberen, proberen, hoor. Ik kan het alleen als iemand dat zingt, dan. Ja, ik, ja, ik zal het niet zingen. Nee. Nee. Hier, ken je gerust even? Ja, ik ken de tekst niet. Ja, hier, Bubbel, zing jij mee. even. I see als je nog een time gap geeft, dan komt hij gelijk met die gitaar voor vloer. Ja, maar dan moet je wel even een gitaar hebben. Voorstel de gitaar, eigen gitaar? Ja, of nog een gitaar. Het wordt steeds spannender hier, ja. Er komen steeds meer gitaren en basgitaren. Basgitaren. Ik weet niet waar ze vandaan komen. Hij is naar gesprongen, dat heb je begrepen. Ja. Ik wil een lekker hoor. En een quiz vraagt: wat is dit geluid? Boris? Ja, dat is te laat. Kan ik er niet twee keer. Nee, wat was het? Nou, wat was het? het geluid? Wat voor geluid? Wat Niet een beeld, ja, wat het was het geluid? Wat ik, eh, vervraag, hoor. Nee, wat voor, Kus had een vraag, wat voor geluid het was. En wat voor geluid, wat, hoe hoorde je net? En wat voor nummer het was, bedoel je? Het geluid, het nummer was, wat, wat, wat Els net zo toch? En wat Floris ja. ook speelt. Maar dat heb ik weer niet gehoord toen je speelt, dat heeft Floris weer gehoord net. Maar Floris ja. is het nu geloof naar de wc? Toch? Ik zou iets verkeerd gezegd hebben, ik? het kwam weg naar huis. Nee, nee, nee. Gelukkig. Ha, kan toch allemaal he. Nee, Mensen nee, nee. zijn helemaal in de war het is woensdagavond het Jaapse programma is dit. dit. is de woensdagavond, dus ja. Jaap presenteer tijd, Jaap. eens even wat joh. Jaap het is woensdag. Oh, ja, het is wel een woensdag. Het is natuurlijke tijd hè? Ja. Nee, woensdag is maandag, maar het is maandag. Je had wel alles door Ja maar woensdag is natuurlijke tijd en maandag ook. Nee maandag, ja. Trots? Nee. Oh, wow. Maar nog eens ja, leg het bubbels nog eens een beetje uit. Hij heeft zo hard gewerkt vandaag. vandaag. Ja, ik heb heel hard gewerkt, ja. Hey, heb jij die Turks-verwille op televisie gezien die niet rechtop kon lopen? Even bier voor Eskimo. Bier voor Eskimo. Tonnen. En hele spannende vrouwen, Eskimo. Ja, is het zo? Nee, We wensen voor Eskimo spannende uit. vrouwen. Ja, natuurlijk, wensen ze dat. Dat meer ja. kunnen we niet doen, Eskimo. We wensen dat voor. Ja, dat kan toch. En zolang Linda gewoon in rijen blijft, is Linda veel spannender als dat ze heel dichtbij komt. Nee, Linda moet komen. Ja, op ons fantastiek? niet, maar we moeten dat wel een beetje geheim houden allemaal. Nou, dat kan ik even niet begrijpen. Ja, er zijn zoveel dingen in het leven die ik niet kan begrijpen. Floor is ook terug met een flesje bier, we hebben vergeten te vragen. Maar Heb je ook een gitaar meegenomen? Ja. leuk Floor gaat dat stukje namelijk spelen. Hij neemt nog een flesje bier mee. Ja. Hé. Hey. Ja, ja, voor Eskimo natuurlijk geldt wel hè? ook. He. Ja, Eskimo moet ook een flesje bier. Ja. Want hij had minder bier in huis als huis als in zijn bier. Ja, nou, we gaan transcendent bier drinken dus. Wordt die er een hartstikke stoot. <laughs> Voor je, je gaat het geluid weer Nou Ja, oké. Okay. Floris, illustreer even het geluid. Nee. We zien nee. dan even een stukje van jou te, dat hij ook speelde. Hij bloed. zingt mee. En Mim, dan mummel mee. Snap je? Hij. Bubbels houdt en, en, en en, en, en, en en je koptelefoon aan je hoofd. En stolen het nummer dan En er wordt meegezongen. Ja, hè? Dat is uniek. Komt hij? Ja, dat maakt niet uit. Dat maakt niet meer wat uit. Ja, Precies. Komt hij ja? Komt hij, ik weet het niet meer. Els zit hem in, 2, 3, 4. Ja, nou, wel, ja, ja, ja, Het Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, dat ja, ja, ja? Nou is Luister even naar wat, kun je even luisteren? Hallo, Ja? Ah. Heb je het gehoord dat Elsie zo? Ik kan niet luisteren. Ik kan hem uh, Zingen? Ja, zing jij Nou, eh, uh, uh, kijk, dan kan je dat uh, ja niet te horen, dan stel je gewoon mee. Ik ga je zingen voor je? Hier hoor nou even, hij is toch? Hou hem even aan zijn oren. Nee, dat moet je doen, want je speelt nou samen. Ja, We zijn even aan het proberen of je live ja. samen kan spelen. Is Dit is handig om te weten of je met een andere muzikant ergens anders op de wereld live kan spelen, Floris. Weet je het nou? Ja. En je vraagt het al jaren af of op de kant. Ja, dat kan. het Verder, verder. Schuilen. Nee, de kop schuilen. Altijd. Dat is ook een Elsie Stolle, en Elsie is een hartstikke goede stem. Geinig stem, dat je, je, je, je, je zusjes aan die... he. het niet, dat jullie ja, het nul koek Je kan het gewoon ook zeggen, wie Ik Kan iedereen zingen? Maar... Precies. Nou, oh, het klinkt. Het nee, we hebben het met Het, met het, met het, met het dat was toch wel een hartstikke interessant experiment. Je kan dus de, de telefoon niet horen als je het verhaal. Want hier heb ik de van... Oh ja, ik snap het. Maar dat was hartstikke leuk experiment met Els Floor. Dat en... ja, zei ik al, dat weet ik. Geil, ja, niet. Maar weg. Ja. Is toch we kunnen het ook op de Skype doen, maar niet nu natuurlijk. Geil, hè? dat valt alles weg. Hadden we net al gezegd. Nou, richting de ja. ja. Kijk, wat ik weet, ik kijk omhoog, ja, en ik zie Nog een microfoon, geweldig, ja. Nou, speel even nog een leuk liedje. 2, 3, 4. Nou. Nee, gewoon dan leggen we de telefoon ook neer natuurlijk. Ik kan niet eeuwig zo blijven zitten. Ik weet niet of het iemand opvalt, maar dit is niet handig. Jaap, zet je even de, in de wacht. Nee, je gooit hem even neer. Ja, maar, het, ja, maar hij betaalt het... niet voor de telefoon, moet blijven eindeloos, moet ik zo okay. blijven Oké, en Jaap, ik zie je gauw, in een goede tijd. Ja, zelfde. Heb je ja, bedankt. Bedankt. Heeft, heeft hij nou ja, dag gezegd of... Oké, Oké, okay, okay, jongens. Ik ja. moet hem weer erop leggen, want de, de, de, het oortje wordt ook warm. Hebben we misschien elkaar binnenkort weer elkaar allemaal gaan we maken. Ja. Zeker voor 2012, hè? Of daarna. Ja, toch? Ja. Hé, hey, Floris heeft de bas weer gepakt. Ik ga de hoorde op de haak leggen, ja? Oké, okay, dan. Hé, hey, voorwaarts. Hé, hey, tot ziens. Bye. Doei. Oh, een warm borst, hè? Ja. Het namelijk nogal veel krachten. Why don't you talk to me, baby, baby, baby, whisper my ear. <laughs> nogal yeah. Why don't you talk to me, baby, baby, baby, whisper in my ear. En hij heb dus de kans dat het vinden om het nog te maken. Want, little, want hij little, zei dat hij zin nog weer. Don't you know, I love you so. Don't you know, I love you so. En je kunt me halen, ho. Don't come on. Zie ik dat deurpels onder de rabble. Zie ik dat deurpels onder de nieuw. Dat betekent dat ze de deurpels in huis hebben. Gewoon deurpjes. En me, trillen, ze trillen me even, just a little squeeze. Little squeeze. Oh, don't you know. I love you so. Oh, don't you know. We worden allemaal 48-reschio. And you hear me holler? Ask me over Channel 9, I, oh, I heard, it I will, little, I will, I will, I will, heard, I will, I will, Don't worry, my baby, my way. Oh, don't you know? I love you so. Oh, don't you know? Even hallo! Kokomoja! Lekker hey, hoor! Hey. Hé, je moet echt kappen, hoor. Ik heb het zo lang mijn handen vooral. Wie heb je aan de telefoon? Oh, zij kunnen jou niet verstaan. Hallo? Hallo? Ja, zeg het even Wie heb je aan de telefoon? Ik hoor de muziek eens ja, dat komt omdat je niet jezelf dus dat zie niet echt goed. Nee, ik hoor het Armstrong man. Ja, daarom luister daar nou even naar. Inspiratie, zeg ik ook. daarom luister naar even naar je tekst, hoe dat niet. Speel je hem blij mee Dat is een hele andere ik heb de televisie gegeven, was je You nou, dit is mooi, het liedje dat Linda horen. is Linda wat je nou niet hè. Het is I'm sorry, Ja! Ja! Hé Linda, goed, maar eh, ik heb nou inmiddels eh, de info ervoor en ik ga de tekst vergroten en voor we lichaam nou deze keer wel instuderen. Het is wel echt wel lastig, we gaan het doen hoor. Je hebt al zo lang... Nou, gegeven moment ja, gebeurt het, Lind, Voor 2012 hebben we ineens. Ach, we doen rustig aan, hè. <laughs> Kom je maar, live op mijn begrafenis? Niet gek spelen? praten, Linda, niet gek praten. Want dat is pas in 13.000 zoveel. Nou, ik ga even uh, de geluid weer aanzetten van jullie. Ah. Ik heb het net uit moeten zetten. Aha. Uh -huh. Bubbles. Hé, hey, tot zauw, Lint. Groetjes, hè. Ik hou van jullie. Ik hou van jullie, schatje. Doei. Doei. Is het al afgelopen? Is het al afgelopen? Is het al afgelopen? Is het afgelopen? Is al afgelopen. Is het al afgelopen? Is het al afgelopen? is het al afgelopen? Is het al afgelopen? Is het al afgelopen? Is het al afgelopen? Is het al afgelopen? Is het afloop? Het is inmiddels afgelopen. Is het nou afgelopen? Is het nou is het afgelopen? Is het nou afgelopen? Is het nou wel afgelopen? Zal het afgelopen zijn? Nou, stevig het is afgelopen. Het is afgelopen.